Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de wereldkampioenschappen Baanwielrennen in Chili... hebben Nederlanders opnieuw meerdere wereldtitels behaald. Bij de mannen won Harry Lafrijze zijn derde titel op dit toernooi. Hij was de beste op de kilometer tijdrit. Bij de vrouwen was er goud voor Lorena Wiebes en Hattie van der Wauw. Wiebes was de beste op het Omnium. Van der Wauw won op het onderdeel Sprint. Bijna de helft van de PVV-achterban vindt dat de PVV leden moet gaan toelaten. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos INO in opdracht van Nieuwsuur. De PVV heeft nu één lid en dat is Geert Wilders. De partij heeft ook geen wetenschappelijk bureau, geen jongerenbeweging en organiseert geen congressen. Wel heeft de PVV een heel trouwe achterban. In 2007 leek het erop dat Wilders zijn partij democratischer wilde maken, maar na 18 jaar is dat nog niet gebeurd. Van zijn eigen kiezers krijgt hij het cijfer 8,7, andere kiezers geven hem een 4,2. De tv-zenders van de publieke omroep gaan op de schop. Dat bevestigt de NPO naar berichtgeving van het AD. Het is een van de maatregelen om de bezuiniging van 160 miljoen euro door te voeren vanaf 2027. De jeugdprogramma's verhuizen van NPO 3 naar NPO 2. Die zender blijft in de avond verdiepende programma's uitzenden. NPO 3 wordt de zender voor live evenementen zoals sport, actualiteiten en cultuur. De NPO zegt dat er door de maatregel programma's op televisie en radio gaan verdwijnen en spreekt van moeilijke keuzes die moeten worden gemaakt. Goudtaxaties door het bedrijf Goudwisselkantoor zijn vaak onbetrouwbaar, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Kassa. De onderneming heeft 175 vestigingen in Nederland en België. Het bedrijf taxeert niet op basis van de werkelijke waarde van het goud, maar op basis van het type klant, blijkt uit onderzoek. Dan het weer stevige buien met kans op onweer aan de kust. Overdag veel bewolking en ook een buien. Aan zee en harde Noordoostenwind. En kans op zware windstoot. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. it's trying to get down to the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 I'm in search of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 Doe de maar. mij haar bij en Hij zocht nog rustlij haar. Ze steen voor haar hitte Van leid. haar schutte. Hij wil mij kwaad uit heid. hier haast Kapaar, ze laaiden net onder, ze vielen hard vrij. Er is thans voor mijn kinderen, hij maakt soms ook oorlogspaard. Maar werd ze ijsbaas tegen het, nou, dat heb ik te midden waard. Dan staan ze neer te klein en al. De rietendosse kraaien is de rietendom van het veld. Het dier had zucht een honden, een alle Ze boeren met toen ze bleuen oud. I'm that bad type, make you mine Voor het laatste nieuws uit Zandvoort.